8 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi blijft in Tripoli tot het bittere eind... zegt hij in een geluidsopname op de staatstelevisie. Het is niet duidelijk of de opname van vandaag is. Gaddafi roept de Libiërs op om Tripoli te bevrijden... van de rebellen die aanvallen uitvoeren. De opstandelingen hebben een legerbasis bij Tripoli ingenomen... op 25 kilometer van de stad. In Tripoli zelf zijn geweervuren en explosies gehoord...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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag herhalen we de aflevering van 1 mei, die geheel in het teken stond van archeologie van de Tweede Wereldoorlog. In reportages over de kampen Amersfoort en het Duitse Sachsenhausen is te horen wat archeologen zoal uit de grond halen en hoe dat ons beeld van de oorlog kan veranderen of verbreden. Te gast in de studio in Hilversum waren archeoloog Ruurt Kok en Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die gelukkig wat tijd kon vrijmaken in de voor hem zo drukke meimaand. Uh, het was heel moeilijk om u hier in de studio te krijgen. U bent ontzettend druk. Waar bent u zo druk mee allemaal? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Waar ik allemaal zo druk mee ben. Maar dit is natuurlijk een vrij uh, drukke periode. Uh, de meidtijd. Ik ben er zelf, uh, daadwerkelijk werk ik ook verbaasd over hoeveel activiteiten er zijn. Onze gedachte was ook een beetje na vorig jaar. Het lust jaar met al zijn herdenkingen en vieringen. Maar het lijkt er haast op dat het nu nog steeds uh, doorgaat. Dus uh, vandaar dat ik vrij, uh, vrij druk ben. En uh, nu wij zijn met een uh, organiseren...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 en dat de, dat de wetenschappelijke archeologie... daar altijd heel ver van, van af is gebleven. En dat je ziet, ter aansluiting op die vraag zo past van... Eh, kun je nou aangeven... een heel, heel eh, goed voorbeeld daarvan is, denk ik... moeten we even buiten onze eigen land schrijven, maar Sobibor. Sobibor zijn 34, als ik het even in Nederlandse relatie doe... 34.000 Nederlandse Joden gedeporteerd en vermoord. En wat is er gebeurd? Er is een opstand geweest in Sobibor van gevangenen. Dat is ook wel zo'n bijzonder gegeven. En nadien...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 gevechtsterrein heet dat. Ja. Ja. Maar ik kwam voor de orde al oh, uiteraard. Ja de, precies, ja, de, wat, de ik zit me nu net te bedenken. Ja. Want volgens mij uh, is dit... Even kijken hoor, hier bij de schietbaan. Hier, dit is allemaal bos. Ja, ja hier is het Steneman. En, en dit is natuurlijk een fantastisch bos om in te spelen ja. ook. Ja. Al die gele streepjes hier. Dat zijn allemaal loopgraven. En dat zijn nee. de loopgraven die ze...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 Wat gebeurt daar met dat graaf We zijn in, uh, in dat deel van het gebied zijn er een aantal wat, uh, wat kleinere kuilen, ja eigenlijk een soort uh, mansputjes, mogelijk schuttersputjes. Waarvan we er nu uh, eentje aan het uitgraven zijn om te kijken wat dat, uh, wat het precies is. Wat zou je dan kunnen vinden? Uh, ja, misschien toch wat, uh, wat huls op de bodem van het gebruik of wat, uh, wat persoonlijke eigendommen. Dat is dan een beetje waar je op hoopt en dat zegt het iets over die, uh, die functie.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 Wat ongevallen is, hadden ze moeten in brons moeten gieten, als herinnering, want hij vergaat. Ik heb geïnformeerd, 12.000 toen. Ja, waarschijnlijk nu veel meer. Ja, dat, wat, sowieso, maar dat doen ze niet. Ze komen niet op het idee, ze ja. zijn natuurlijk creatief. Ik heb wel veel bekijkt. Uh, ja, nu valt het wel mee en in, uh, in november was het helemaal verschrikkelijk. Of verschrikkelijk.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 Uh, die, die is ook pas uh, twee jaar geleden overleden. En er zijn er geen dingen. Bijvoorbeeld uh, de leeftijd van mijn van buurjoers die daar... Uh, ik dacht dat ze jonger waren, maar die, die waren al een heel tien. Maar dat soort dingen, maar dat zijn geen belangrijke dingen. Die, kan, die worden zo gerectificeerd door zusters die nog leven. Het is een vreemd fondsloofsterrein. terrein. je zou meer verwachten? Eh, uh, ja. Het is na de oorlog toch wel redelijk opgeruimd, lijkt het. En dan een padvinders en schatgravers doen de rest. <laughs> het laatste fondsnummer is... Uh... even zien. 32 geweest, dus we zitten aan de 33. Stukjes uh, kunstleer op de bodem van de put. Kunstleer. Ja. En de bodem van welke put uh, praten we dan over? Uh, van de schuttersput. Oké. Okay. Kijken. Kunnen we dat dateren? Weet ik niet. Een ja. beetje een uh, slangerprint. <laughs> nou.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 Kogels gevonden. Dat je denkt, ja, dit moet zijn van, van een beschieting van, uh, van het kamp. Vanuit de lucht. Hè, munitie dat uh, in boord, uh, boordwapens zat. Nou goed, dat is dan wel bekend dan weer uit de historische bronnen. dat het kamp een aantal keer is uh, beschoten. Ik zei, hé, hey, hebben we daar nou hier een, een aanwijzing voor? En dan die, die stelling die we hebben blootgelegd. dat bleek een luchtafweerstelling te zijn. Maar dat probeer je dan ook te duiden. van waarom hier bij een concentratiekamp uh, luchtafweer geschud? Hè, dus tegen vliegtuigen. Had dat iets te maken met die beschietingen? Bent u, niet bang, niet? Bent u niet bang bij een verkeerde opgraving ineens opgeblazen te worden?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 Kijk, natuurlijk kan je niet alles bewaren. Daar willen we ook absoluut niet als Maar archeoloog. de hele Tweede Wereldoorlog is natuurlijk vervlochten met ons landschap. Nee, dat klopt. Maar het gaat wel, ja. denk ik, om die, die plekken die vaak voor, voor direct betrokkenen... gewoon heel ja. veelzeggend zijn ja, heel emotioneel zijn. zijn ja. Dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Maar dan begint het er wel mee dat je weet waar die plekken liggen.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 Midden onder het uh, torentje in het midden, staat dus arbeidmachtvrij. Het is mooi lenteweer, een rustige dag. Groepjes scholieren wandelen rond. Kamp Sachsenhausen is nu een herdenkingsplek. Het voor Sachsenhausen karakteristieke driehoekige terrein is vlak, op een enkele barak na. So now it's like a garden and a park, yes. But uh, you have to imagine that it was full of barracks and it was loud. Yes. Uh -huh. Many many people. It was very close. Mm -hmm. You have no free space. Always the terror of the Nazis. Mm -hmm. And that I think that is one of the problems of those memorials. Today they are like a garden. And they are no more authentic places. Het kamp lijkt niet meer op wat het ooit was. Een overbevolkte plek.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 Zegt meer dan duizend woorden. Tower A, start hier. Mm -hmm. Now you're under control. And hier is joint set. End of all. patroongordel, kogels, gasmasker, riem, leer, schoenzolen, pijp, sigarettenpeuken. Handgemaakte asbak, aluminium, ring, zilver, hoederspeld. Stoppen, gloeilampen, woningbal, strijkijzer, typemachine, vulpen, ster met vier punten. Waarschijnlijk kerstster, aluminium, kraan, kruik, po. Een hele oude deur. Yeah. So mm genannt -hmm. Trafo House. Local so Trafo House. And um outside here there was there were there was thirteen uh, accumulations from those garbage pit They were over there. Mm -hmm. And uh, there was um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 Okay. Rubber, you nickel, know, iron, rose. And so on. but it doesn't fit. <laughs> it doesn't it doesn't work. Um because what are the objects for eating? What are the objects for hygiene? Mm -hmm. Yes, this comb is made from iron and this comb is made from uh, Het plastic. Niet. Je zou beter alle voorwerpen kunnen indelen op de functie die ze hadden. Dingen die je nodig hebt om te eten. Kleding, dingen die je voor persoonlijke hygiëne gebruikt. iron, iron, iron. Alle vondsten zijn opgeslagen in bananendozen. Ze staan in hoge stellingen gestapeld. Claudia trekt er hier en daar een uit de kast en laat zien wat ze zo al aantrof: camp En.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 Het een op de bodem van het bord met het tekentje van de fabriek en SS-Reich 1940. Hutschenreuter. Hutschenreuter? Hutschenreuter is een heel famous factory voor Potslaan tot vandaag. Ik denk dat de meeste van de...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 De schaarste en armoede in het kamp leidde ertoe dat er veel gebruiksvoorwerpen met de hand werden gemaakt. De gevangenen gebruikten er afval voor. Oud plastic, aluminium en ijzerdraad. Het werd gezaagd, geschuurd en gebogen. Claudia vond zelfgemaakte lepels en messen, maar ook een waterkoker van ijzerdraad en een prachtig handgezaagd plastic kammetje. Saxenhausen45 staat er met sierlijke letters in gegraveerd. Yes, Een doosje met kleine dingetjes. Okay. Een heleboel kleine plastic zak. Yes. Here you have oh. such sugar bowls. These are not from from the concentration camp, but from the a uh, special camp. Yes. And here Hele kleine ronde blikjes. Uh, the victims, uh, the survivors said, they got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 heel bijzonder. And that's uh I think um, a moment of self-consciousness. Yes? Mm -hmm. You have just a little bit nice around you. When you see such a thing, you see a flower. Uh -huh. You see a town. I um I do that work because I want I want that these sites, and these places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 Kunstgebied, kroon, buisje met tabletten, glas, ampul met vloeistof, reageerbuis, glas, bruin medicijnflesje, injectienaald, glas, metaal, bril zonder glas, horen, brilleglas.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 dat verhaal te vertellen. Nee, je wilt die geschiedenis die op die plek heeft plaatsgevonden, die wil je vertellen. Als je daar geen voorwerpen bij hebt, eh, artefacten, eh, drie-dimensionale, drie dan, dan wordt het niet anders dan een boek. En dat is nou juist ook dat je dat dus nodig hebt om, om dat verhaal eh, door te geven. Dus dit, het is ongelooflijk wezenlijk, los even van het feit dat het ook, dat je bij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 Ja, vogelvrij klinkt misschien wat, uh, wel wat erg sterk. Maar ja. En hoe zit het met stedelijk erfgoed? Want de oorlog heeft natuurlijk ook uh, in de steden gewoed. Er zijn gebouwen die dienst hebben gedaan als, als uh, hoofdkwartier van een of andere dienst. Of, of misschien als onderduikadres. Zoals, uh, het achterhuis is natuurlijk heel bekend, maar er ja. moeten er heel veel van zijn. Uh, heb je ook stadsarcheologen die zich gewoon met de Tweede Wereldoorlog bezighouden? Ja, ja absoluut zeker. Ja.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 Ja, dus in, in oorlogstijd spulletjes daar in veiligheid hebben gebracht. En ja, kennelijk niet en geslaagd zijn het weer terug te vinden. Sowieso ziet het ja. natuurlijk allemaal heel anders uit. Uh, ik weet niet in hoeverre, want u had, uh, Dirk Mulder had net ook over commandantenwoning van in de Oude Staat. Uh, net werd ook door Toine beschreven dat het nu zo anders uitziet. Het was natuurlijk allemaal ja. met zoveel mensen en smerig. Veel. Het ziet er nu vrij clean uit. In hoeverre zou je ook willen dat je dat een beetje terugbrengt te laten zien hoe het nou echt was? Is dat ook een, nou ja, iets wat je, wat je beaamt? Nee. Nee, ik, eh, je zult het nooit terug kunnen brengen eh, zoals het oorspronkelijk was. Juist ook om datgene wat jij noemt, omdat je dat er niet in, in kunt aanbrengen. Eh, dat kan soms in filmen, kan dat wel, dan kun je het vrij dicht benaderen. Een hele goede, zeer verantwoorde films hebben, Steven Spielberg bijvoorbeeld. Kun je zeggen algemeen wordt dat wel eh, onderkend. Sint-France eh, dat, dat, dat dat ongelooflijk goed is gedaan. Maar eh, in een wat meer museale setting lukt je dat eigenlijk niet. En dat moet je je ook.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 En dat is op zich heel, heel opvallend natuurlijk. Dat dat nu nog, na zoveel jaar nog geldt. Ja, en, en het interessante is natuurlijk dat we er toch steeds op een andere manier naar kijken. En, en, en aandacht krijgen ook voor aspecten die we heel lang niet, uh, niet echt hebben, uh, hebben bekeken. Zoals bijvoorbeeld uh, de rol van uh, mensen die hebben samengewerkt met de Duitse bezikken. Ja. En Ruud Kok, voor u als archeoloog begint die oorlog nog maar net natuurlijk. Ja, dat klopt zeker. Het ja, de aandacht die archeologen ervoor hebben.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 Wij danken jullie voor het luisteren en wensen jullie nog een vrolijke avond. Wetenschap in één minuut. Ik zat met een collega in een groot Europees project... die een babylaboratorium hadden, maar geen onderzoeksvraag. Nou, ik had er wel één... <laughs> We konden dus met die baby's, hadden we een kans om uit te zoeken... hebben die nou maatgevoel? Dat is een onderwerp waar ik al jarenlang mee bezig ben. De uitkomst was onmiskenbaar dat ze maatgevoel hebben. Ze waren iedere keer ontzettend verrast... als er een noot op de eerste tel van de muziek ontbrak. Dat liet hun hersenen dan zien hebben, met beter hersensignalen. Maar waarom? Dat heeft mijn hele onderzoek uh, omgegooid. Want nu moet ik proberen, verklaren in ieder geval aan mezelf... waarom hebben die baby's maatgevoel? Wat betekent dat? Uh, uh, ja, het was echt een heel markant moment, zeg maar. een heel, wat je wel in andere vakgebieden ook ziet. Zo'n moment in archeologie een stukje schedel vindt... waardoor al die theorieën de prullenbak in gaan... en je opeens al het hele denken weer moet veranderen. En Dit is op een hele kleine schaal. In mijn vakgebied was, was het dat effect. Dat maakt het ontzettend integrerend.